Het is negen uur, Trudy Vendrich met het nos journaal In verband met de brand bij het bedrijf Chemie Pek in Moerdijk... moeten boeren hun dieren binnenhouden. Ze mogen niet grazen in weilanden waarover de rookwolk is getrokken... zegt de Voedsel- en Warenautoriteit. Roeteeltjes kunnen neerslaan en als de dieren het gras eten... kunnen ze die binnenkrijgen en dat is misschien gevaarlijk, zegt de VWA. De brand die vanmiddag om half drie uitbrak, woedt nog steeds. De politie laat hem gecontroleerd uitbranden, al is er wel een derde loods op het terrein in brand gevlogen. De rookkolom is tot grote hoogte gestegen en drijft in noordelijke richting. Volgens burgemeester Denis van Moerdijk zijn er geen gevaarlijke concentraties chemische stoffen vrijgekomen, maar voor de zekerheid blijft het RIVM metingen verrichten. De NS geeft vaste treinreizigers compensatie omdat wij de hele maand kortere treinen rijden. Dat kan vooral tijdens de spits grotere drukte opleveren en daarom wil de NS reizen tijdens de spits ontmoedigen. Zo mogen mensen met een tweede jaar abonnement buiten de spits eerste klas zitten en mogen mensen met een voordeelurenkaart s'avonds voor 2,50 euro reizen. Voetbal international Mark van Bommel moet na dit seizoen weg bij Bayern München, zegt clubvoorzitter Uli Heunes in Sportbeeld. Bayern moet verjongen en Van Bommel is met zijn 33 jaar te oud, zegt hij. De zaakwaarnemer van Van Bommel zegt dat de opmerkingen van Heuners niet kloppen, omdat er op dit moment met andere leidinggevenden van de club wordt overlegd over de toekomst van de Oranje aanvoerder. Het kan volgens hem ook zo zijn dat Van Bommel zijn contract verlengt, alles ligt nog open.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 BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is drie over negen. Het is D day voor de Belgen. De Zuiderburen hebben nog steeds geen regering. En vanavond is de deadline voor de partijen om eruit te komen. En of ze dat gaan redden, dat hoor je zometeen. En volgend jaar bestaat pin niet meer. Zometeen hoor je van de directeur daarvan waarom. En uh, ja, pinnen is soms best lastig voor oude vrouwtjes, Maar Bob de Roy, die helpt ze graag. Het is een gleuf en dan moet je dat passeren. In je gleuf moet je die douwen. Zie je die gapen? de gleuf wachtend op je bandpasje? Nou, dan gaan we die in douwen. Ja. Pincode, dat was de Je houdt liever geheim. Ranking the news. Ja, met de top 5 van Ranking the News of 5 een Mooi Bericht, een soort sprookje. Er zijn vaak daklozen die om een kloof vragen op freeway exit ramps, maar recentelijk is er een man met een interessant sign op I71 in Hudson Street. His handwritten sign says he has the God given gift of a great voice. Een man gaat in zijn auto naar een dakloze man toe. Hij heeft een bordje in zijn hand en daar staat op: voor geld laat ik mijn stem horen. En de man in de auto betaalt een dollar en de man gaat dan spreken. En stel je even voor, een dakloze meneer met een vieze jas, slechte tanden, een kapsel. En die klinkt dan zo. When you're listening to nothing but the best of oldies, you're listening to Magic 98.9. Thank you so much. God bless you. Dank je En we zijn terug met meer na deze woorden. Ja, hij is altijd gefascineerd geweest door radio en stemmen en zo, maar door de drugs raakte hij op straat. En ik probeer heel hard om het terug te krijgen. En hopelijk iemand van een van deze televisie of these television or radio zegt: hey, ik nodig een voiceover of ik nodig iets. Dus, ik hoop dat een dag. Watch Family Guy, weeknights at 7.30 on Fox 28. Ja, heel leuk. Uh, ja, maar je denkt misschien, nou, who cares? Nou, heel veel mensen dus. Gisteren stond het filmpje van de man online... en inmiddels is het bijna 5 miljoen keer bekeken. En vandaar dus de grootste internethit van dit moment. Iets heel, heel anders dan. De Nederlandse Iraanse Sarah Barami is in Iran... ter dood veroordeeld voor het smokkelen van drugs...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 Creepy nieuws dus daar in Zweden. Een paar dagen geleden lazen er al honderden vogels op verschillende plekken in Amerika naar beneden. Hartstikke dood. En nu is hetzelfde ook gebeurd in Zweden. Ja, uh, sorry, pardon. Ik schoot even een vogeltje neer. Uh, uh, uh, zeker weten wat er aan de hand is, dat doen ze niet. Er wordt nog wel druk onderzocht. En het is natuurlijk wel typisch dat er uh, op zo'n moment. Uh, dat het op zoveel plekken tegelijk gebeurt. In Amerika zit de schrik er in ieder geval goed in, of niet, rond Ja, als je de feiten op een rij zet, uh, Marcel, op Audias avond stortte in het plaatsje BB in Arkansas duizenden merels Blackbirds neer. Ze kwamen terecht op wegen, daken, basketbalnetten. En het gevolg was echt een pandemonium van televisie bij het alarmnummer van de politie. Ja, heel veel telefoontjes zijn dat alleen dan op zo'n Amerikaans. De vogels worden nu onderzocht... zodat de oorzaak van de sterfte gevonden kan worden. Dan op twee. Uh, dat was echt het nieuws van de dag. Was, zeg ik, maar nu niet meer door de brand in Moerdijk. Dat staat nu op één. De opmerkingen van koopchef Welten staat op twee. Die zegt dat vrouwen in boerkaas niet te gaan arresteren... ondanks dat dat uh, straks moet van de wet. Ik geloof er niet in dat wij, uh, dat wij uh, vrouwen... zoals het vanuit gaan dat het een vrouw is... want dat kan je niet zien... Dat we die gaan arresteren. Ja, maar ja, goed. Als straks de wet rond is. en iedereen in een borka loopt. dan zijn ze wel in overtreding. Ja, maar, dat, maar tegelijkertijd denk ik. je moet als, als, als politie, man of vrouw. Uh, altijd zelf blijven, blijven nadenken. Dus ik voel mezelf niet altijd een instrument van de overheid... die onmiddellijk doet datgene wat er gevraagd wordt. Ik gebruik nog steeds mijn gezond verstand voordat ik een stap maak. Ja, dat is mooi. Hè? En nadenken, de agent kopje erbij houden en zo... en niet zomaar dingen klakkeloos overnemen. Ook niet bijvoorbeeld bij het kraakverbod een aantal maanden geleden. Ook Amsterdam hoort zich gewoon aan de wet te houden. En ook trouwens diegenen die, uh, die panden menen te moeten, moeten kraken... Ja. wij gaan gewoon, zoals het hoort, de wet uitvoeren. Ja. Ja, goed. Anyway, En ik raden wie er door de opmerkingen over de zijk was. Inderdaad, Geert Wilders. Vanaf de top van het torentje tweette hij dit. De Amsterdamse korpschef Welten moet wetten uitvoeren. Dus ook het komende boerkaverbod. Of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 bepaalde delen van de wet niet van plan is om uit te gaan voeren. Dan de nummer 1. Natuurlijk is dat de brand in Moerdijk. Het laatste nieuws. Nou, avond Joost. Uh, zoals je achter mij kan zien... ...wordt met man en macht gewerkt om de brand te blussen. Maar liefst met 160 brandweerlieden. Uh, de brand is nu beheersbaar, zoals het heet. Dat betekent dat het niet meer overslaat naar andere gebouwen hiernaast. Maar net echt vijf minuten geleden enorme knal, enorme vlam... ...en is het tweede gedeelte van het bedrijventerrein is in vlammen opgegaan. Dus... Onder controle is het zeker nog niet. Ja, dat was een half uur geleden. De brandweer is druk bezig met het onder controle houden van de brand. Het pand zelf kan niet meer gered worden. In de loods zijn ook giftige stoffen aanwezig. En dus moesten de inwoners van Moerdijk... dat overigens op een veilige 104 kilometer van mijn huis ligt... Wat wel zo is, is dat er al vrij vroeg op de dag een, uh, een alarmfase 1 is afgegeven voor Zuid-Nederland. En dan hebben we het met name over Dordrecht, waar die rookwolk overheen waaide. En dat de mensen daar binnen moesten blijven en vooral ook alle deuren en ramen gesloten moesten houden. Het goede nieuws is dan nog dat in de buurt nog geen schadelijke stoffen zijn gemeten. En dat was het voor vandaag. Morgen dan is er weer een nieuwe. Dankjewel, Luc. Het werken in een callcenter, uh, nou, is al niet bepaald een droombaan... maar bij een callcentrum in Almere wordt zelfs het sigaretje in de pauze afgepakt. De directeur daar die ergert zich kapot aan de peuken voor zijn pand. En daarom uh, krijgt iedereen een hele simpele keus. stoppen met roken of je biezen pakken. En die peuken die er nu nog liggen, die laat hij opruimen op kosten van het personeel. Nou ja, vreselijke figuren als baas zijn er natuurlijk wel vaker geweest. Dus BNN2D ging op zoek naar de baas die het allerslechtst was voor zijn personeel. Wim Klinkert, die weet dat, die is militair historicus. Wim, goedenavond. Goedenavond. Nou ja, vertel het ons maar. Wie was volgens jou het slechtst af bij zijn baas? Ja, het is een, een hele mooie vraag. En als militair historicus denk je dan natuurlijk uiteraard gelijk aan allerlei oorlogen. En dat is over het algemeen al niet een hele prettige omstandigheid om in te werken. Mm -hmm. En dan zijn er toch nog weer uh, bepaalde legers die je dan te binnen schiet... die het nog net even wat bonter maken voor hun eigen personeel uh, dan anderen, denk ik. Uh, het voorbeeld wat mij bij mij snel boven kwam was het uh, van het Japanse leger uit, uh, uit de Tweede Wereldoorlog. Ik denk dat dat wel, als je wat in de recente geschiedenis kijkt... wel een van de ja, hardste legers was om, uh, om in te moeten vechten, in te moeten leven. Ja, die hielden niet zo van. Watjes, hè? Bepaald niet, nee. Nee, nee. Het was, uh, dat begon eigenlijk al van het moment dat je, dat je erin kwam. En dat gold uh, voor alle niveaus, ook voor officieren of soldaten. Die opleidingen waren keihard. Uh, ook fysiek hard. Er werd geslagen en, en dat soort zaken allemaal. Uh, Om maar gehoorzaamheid en uh, ervoor te zorgen dat iedereen precies deed wat er gezegd wordt. En vooral niet zelf nadacht. En een soort hardheid, een soort mentale hardheid. En geloof in één zaak, de Japanse overwinning. Dat zat heel diep in de Japanse cultuur. Dat is ook niet iets wat van de een op de andere dag was. Maar dat is mm -hmm. in de Japanse cultuur gegroeid. En dat zie je dan terug in de oorlog zelf. En dat is nog tot daar aan toe. Maar als je dan kijkt, uh, als ze daadwerkelijk moeten gaan vechten. Mm -hmm. Dat de verzorging, want ja, soldaten vechten tenslotte toch beter als ze ook goed verzorgd worden. en Goede spullen hebben en alles. Dat weten we over het algemeen wel. Maar dat was niet het geval. Dat, uh, vaak was er geen eten, uh, nauwelijks eten, voor lange tijden honger lijden, uh, geen goede wapens, uh, maar dat was geen enkel excuus om ook maar iets minder te presteren. Dus nee. dat, was, dat was heel hard. Nee, dan zou je denken van nou ja, dan loop je lekker over, hè? geef je, je over ja, aan de vijand. Dat, uh, dat zou je denken als de nuchtere westerling misschien, ja. maar dat was er toch niet, uh, dat er toch niet bij. Uh, overlopen, als je daar maar een dag, bij wijze van spreken... Uh, kon je dat al met, uh, met de dood moeten bekopen. Maar het was ook al ingeprent dat dat niet kon. Omdat, je kunt het jezelf niet voorstellen... maar de gedachte van als je zou overlopen was ingeprent... wat de Amerikanen, want daar ging het dan meestal om... met je zouden doen, dat zou nog erger zijn bij wijze van spreken. Mm. En het verraad aan je eigen land ook. Uh, er is één geval bekend van een... Uh, uh, een, een commandant die, die wel toegestaan heeft dat een paar mensen uh, overliepen. Maar hij was dan gedurende die tijd, zoals hij dat later zei, even niet bij bewustzijn. En toen is dat gebeurd. En daardoor kon hij er later niet om worden. <lacht> uh, ja. Zo heeft hij zich gedaan. Maar ook uh, bijvoorbeeld de conventies van Genève die echt al bestonden. En de Japanners echt wisten wat dat was. Ja. Die werden gewoon niet meegedeeld. Dus die bestonden eigenlijk dus niet. Nee, en als je deserteerde of je ging terug. Je dacht, nou ik heb gewoon niet zo'n zin. Dan werd je, uh, werd je ook niet heel vriendelijk opgewacht, toch? Nee, de, uh, nee de, maar de Amerikanen hebben wel ge, geprobeerd. In het begin zijn ze, zijn ze inderdaad wel wat hard, maar later zien ze proberen ze wel Japanners te lokken om omhoog. te lopen. Dat is ook wel een beetje gelukt. En die Japanners werden dan op de radio um, uh, uh, die moesten dan aan de op de radio naar hun eigen troepen melden dat het allemaal niet zo erg was. En die eigen troepen mochten daar uiteraard niet naar luisteren. Of er werd zo gezegd ja, dat is natuurlijk niet waar wat ze zeggen. Ja. Dus dat de troepen werden dan, dan, uh, werden dan uitge, uitgehaald. En als je naar als je toch, uh, nou ja, als je dacht, ik heb er geen zin meer in, ik ga naar huis, dan werd je thuis ja, voor het vuur peloton. Je zat vaak op een eiland ergens, uh, dat was een andere probleem. Je voerde, ze voerden een oorlog ver van huis, konden er niet naar huis, er zaten vaak duizenden kilometer zee tussen. Dus uh, er was eigenlijk helemaal geen weg terug. Dat maakt het natuurlijk nog eens extra moeilijk. Al zou je weglopen, je kon nergens heen. Je, je kwam altijd ergens bij de zee uit en dan was het, was het al snel afgelopen. Dus je zat eigenlijk wel zekere zin altijd gevangen. En of, het, of in de jungle of op een eiland of een combinatie daarvan was. Maar daar kwam het eigenlijk altijd op neer. Dus uh, ja, dan, dan houdt het erg snel op. Even, even tot slot nog kort. Is er overigens inmiddels wel een soort van Japanse arbo die dat wat beter geregeld heeft? Ja, ja, ja. Ik denk, dit gaat echt niet over het huidige Japanse leger. Dat uh, in het geheel niet. Uh, en er zijn natuurlijk ook wat hoger... Verantwoordelijke berecht, hoewel niet zoals in Duitsland zoveel. Maar um, nee, dat is stem ik aan in Japan al nu allemaal uh, behoorlijk veranderd. En uh, daar, daar hoeven we niet meer aan uh, niet meer te denken dat er zoiets is. Nee, nee, nee. Goed. Wim Klinkert over uh, voor wat voor baas je liever niet had willen werken, vooral in de Tweede Wereldoorlog. Dankjewel. Graag gedaan. BNN Today. Een aswolk legde vorig jaar half Europa lam. Uh, maar vulkanen zijn naast heel erg lastig ook heel erg mooi. Uh, zo mooi dat je speciale reizen naar vulkanen kunt boeken. En onze in Floortje Dessing die vertelt daar zometeen alles over. En heeft België nou eindelijk alles een regering? Dat is namelijk een heel spannend avondje voor de Zuiderburen. Het is weer die day dat hoor je zometeen. Heet hij een Nederlander? Hij is het Elephants. Het Woensdag is het weer. Dat betekent reizen met Floortje Dessing. Goedenavond. Goedenavond. Um, ja, we hebben het over hele specifieke reizen. Curieus. Ik wist niet dat er mensen zijn die, uh, ja. Ja, die hier serieus een, een hobby van maken. Namelijk die, die volgen tornado's, vulkanen, dat soort dingen. Ja, dat zijn, er zijn altijd mensen die gefascineerd zijn door natuurverschijnselen. Dat ben ik trouwens zelf ook. Ja. Maar die daar gewoon echt heel actief naar op zoek gaan. Nou, bekend van televisie zijn natuurlijk de mensen die op zoek gaan naar tornado's. Die gaan speciaal naar het midden van Amerika. Want dat is de plek waar ze voorkomen. Omdat dat zeg maar zo'n grote landmassa is. Ver van de oceaan. Ja. Um, maar ja, er zijn nog meer mensen die het liefst naar zo'n zo plek gaan waar iets te zien is van de natuur. En zo heb je ook heel veel mensen die echt specifiek... naar vulkaanuitbarstingen willen. Um, je hebt bijvoorbeeld uh, landen waar je heel veel en vaak vulkanen kan zien. Um, ik ben zelf naar Kamchatka geweest. Ja. Dat is het schiereiland boven Japan, hoort nog bij Rusland. En dat ligt zeg maar op de Ring of Fire. Dat is een grote belt van vulkanen die dwars over de wereld loopt. Ja. En in Kamchatka heb je echt tientallen, zo niet honderden vulkanen die heel actief zijn. Dus je hebt heel veel mensen die daar naartoe gaan... juist om daar de vulkanen te zien. Heb jij ook gezien daar? Ja, die hebben we ook gezien. De uitbarstingen? Ja, nou, we hadden, je hebt niet... Een uitbarsting moet je, zeg maar, tussen aanleidingstekens geluk hebben. Ja. Wij waren wel daarbij zeer actieve vulkanen... waar we met Russische lega-helikopters overheen zijn gevlogen. Wat uitermate wow. indrukwekkend was. Ja. Um, ik heb wel een keer, een, uh, toen we in um, Guatemala waren... hebben we een uh, vulkaan beklommen die... Uh, eigenlijk heel actief was en waar je helemaal tot op de rand kon komen. En dan kon je zeg maar schuin over de rand kijken naar beneden. Dan zag je echt de bubbelende lava. En dat vond ik ook al bijzonder indrukwekkend. Ja, hoe, ruikt dat ook? Ja, ja het, het, zijn Enorm. enorme, het, het was niet een hele grote eruptie, want dan kan je het niet boven hangen. Dan nee. ben je meteen dood. Maar je zag wel zeg maar het gloeiende lava in de diepte. Ja. Ja, zo hebben we, ja dat gezien op uh, in Hawaii hebben we het gezien Costa Rica. Daar, zit je, daar heb je uh, heel veel actieve vulkanen. Daar heb je een, de arenaal. Dat is een vulkaan die heel vaak uitbarst. En dan zit je dus aan de voet daarvan. En hebben ze een hotel gebouwd met warme vulkanische baden. Dan zit je cocktails te drinken terwijl je in de verte de vulkaan ziet uitbarsten of dan ziet en dat roken is de, de en de luxe stormen. reis denk ik. Nou, het is, is niet dat... een ook voor backpackers heel hmm. goed betaalbaar daar. Maar uh, dus je hebt wel veel plekken op de wereld waar je dat kan zien, ja. Antoinette Bakker, goedenavond. Ja, goedenavond. Van reisbureau uh, Askja. En je organiseert, uh, dat heet echt zo, eruptiereizen naar vulkanen in IJsland. Dat klopt, ja. Dat heet echt zo. Ja, dus... ja maar de, zijn dat nou hele specifieke, rare mensen die dat leuk vinden... of ja. dat zijn dat wel mensen zoals jij en ik, en Vroegje? Ah. Nou, het zijn geen hele rare mensen, hoor. Het zijn uh, vooral mensen die uh, in ons geval uh, gek zijn van IJsland... Mm. waar ook uh, meer dan 100 vulkanen zijn... En gemiddeld barst die één keer in de vijf jaar uit. En mensen die daar al eens geweest zijn en die een vulkaan hebben gezien... die vinden het natuurlijk ook heel erg leuk om een keer een vulkaan te zien die uitbarst. Ja. Die kunnen zich bij ons op de eruptielijst laten zetten. <laughs> <Ja>? <laughs> en als er dan een uitbarsting is, dan gaan we hier als een gek aan het werk. Oh ja? Om te kijken waar het is, uh, hoe die precies uh, gaat, wat de mogelijkheden zijn om het uh, ja. van dichtbij te zien. Maar dat is nou niet echt natuurlijk een vakantie die je die een paar weken of maanden van tevoren kan plannen. Nee, nee, dat klopt. Dat klopt. Uh, we hebben die lijst vanaf uh, 1992. Mm -hmm. En er zijn nu vier, vier keer is er een reis geweest. Maar natuurlijk zitten we ook mooi uh, op het gemiddelde. Ja, ja goed, allemaal in IJsland natuurlijk. Hè. Ja, ja, ja, ja. ja. Nou neem ik aan dat jullie het ongelooflijk druk hebben gehad vorig jaar... toen uh, de grote uitbarsting was in IJsland. Klopt, ja. Hoeveel ja. mensen hebben jullie toen uh, naar IJsland gestuurd? Nou, dat was heel erg leuk. Want uh, voor de hele grote uitbarsting is daar nog uh, drie weken... Een, een kleine uitbarsting geweest van dezelfde vulkaan. Die was voor ons eigenlijk wat leuker, omdat uh, daar meer te zien was. En op zondag is, de, is die uitbarsting begonnen. Ja. Toen hebben wij, zijn we gelijk uh, gaan organiseren... En maandagavond hebben de mensen op de eruptielijst benaderd. Die moesten dinsdag zeggen of ze mee wilden. En woensdag stonden ze op IJsland. Hm. Heb je niet heel vaak het probleem dat als je eenmaal, hè, als die begint die eruptie, voordat iedereen op het vliegtuig zit en daar daadwerkelijk, is dat het mooiste dat dan eigenlijk al geweest is? Nou, kijk, wij kunnen daar inderdaad geen garantie uh, voor geven. En het blijft een natuurverschijnsel. Ik kan je ook naar, dat doen jullie dan niet, maar bestaan er ook reizen naar bijvoorbeeld Indonesië natuurlijk regelmatig. een uh, laatste nog de Merapi. Twee ja, keer. Ja, ik weet dat niet precies. Ik weet weet wel dat je ook reisorganisaties hebt die nog iets meer gespecialiseerd zijn in vulkaanuitbarstingen over de hele wereld. Hm. Ik neem aan dat zij ook wel een soort. Uh, ja, ethiek hoog houden van... Uh, als het, uh, het moet geen ramp zijn, lijkt mij. Nee, want dat, dat is natuurlijk wel... wel een beetje... de, de scheidslijn ja. is een beetje dun, hè? Ja. Tussen, tussen ramptoerisme toerisme en, en, en, en een natuurverschijnsel. Weer Precies, dus ja. Nou, bij IJsland valt dat reuze mee. Hm. Er wonen sowieso weinig mensen, dus... Uh, ja. die lopen niet zoveel gevaar. En... Uh, ja, de mensen zijn er ook gewend om met uh, ja, aardbevingen en vulkaanuitbarstingen te leven. Dus die schrikken daar niet zo gauw van. En wat hebben. kost dat nou, een beetje gemiddelde reis naar een, naar een vulkaanuitbarsting in IJsland? Nee, het in hangt van IJsland. verschillende zaken af, welk seizoen, hoe het bereikbaar is. Maar uh, de, uh, de reis die wij in uh, maart hebben georganiseerd was ongeveer 2000 euro per persoon. En Voor dan hoe lang? Vijf dagen. Zo. Dus ja. het kost wel wat, maar dan heb je wat. Ja, ik zeg, je kunt het een beetje, het lijkt tegenstrijdig... maar een beetje vergelijken met de stedentocht of zoiets. Het ja. gebeurt één keer, dan moet je ook binnen een halve dag beslissen... En, ja. Ja, of je doet het of je doet het niet. En dan staat er weer eentje op het programma of niet in IJsland? Niet dat ik weet, althans, hm. hij staat vast op het programma... maar <laughs> ik kan nog niet zeggen wanneer. Nee. Nou, zet mij maar op die lijst in ieder geval voor nou, IJsland. goed. Fantastisch. Hoe, hoeveel, hoeveel mensen er boven Floortje? Nou, het is niet boven, hoor. Ik bedoel, ah, iedereen uh, mag mee. Maar er mee. staan, ja. denk ik, een stuk of uh, 100 mensen op. Op de eruptielijst. Er ja, het lijkt me wel wat. dus. Dank, Antoinette Bakker. Graag gedaan. En Toen. dank, Floortje Dessing. Tot gauw. Tot volgende <laughs> week. Of tot gauw. Dit is Radio 1. BNN Today. Ja, weer gewoon terug naar huis. Tenminste, voor eventjes huilde uh, het bloed onder de nagels van de PVV vandaan. De Amsterdamse korpschef Bernard Welten. Die gisteren zei dat de Amsterdamse politie bij een komend boerkaverbod... niet van plan is vrouwen in boerka te arresteren. Maar ja, hoe gaat het nou in landen waar het boerkaverbod al geldt? Olivier van Beemen is ons mannetje in Frankrijk. Die weet dat. Olivier, goedenavond. Goedenavond. Ja, sinds oktober is er dat boerkaverbod in Frankrijk. Hoe, uh, hoe gaat dat daar? Nou, um, dat is er inderdaad sinds uh, 12 oktober. En de eerste zes maanden uh, gebruikt de politie vooral om de mensen een beetje terecht te wijzen. Dat is een soort pedagogische fase noemen ze dat. Dus er worden nog geen uh, boetes uitgedeeld. Mm -hmm. Het is nog niet bekend hoeveel mensen er precies uh, terecht gewezen worden. Überhaupt het aantal draagsters in Frankrijk is, uh, is erg laag. De schattingen lopen uit een van 300 tot, tot ongeveer 2000. Uh, maar tot nu, toe, uh, tot nu toe is het allemaal vrij stil gebleven sinds het ja. verbod uh, in gang is gezet. En met terechtgewezen bedoel je dan dat de politie ze op straat alleen maar aanspreekt ofzo? Ja, precies. Ja. Ja, ja. Dat, dat, uh, zoiets wil Welten eigenlijk ook, hè? dat, uh, dat zei hij. Luister even mee. Ik denk dat deze mevrouw zal worden aangesproken op het feit dat ze een, uh, dat ze een boerkaat draagt. Ik geloof er niet in dat wij, uh, dat wij uh, vrouwen, zoals er vanuit gaan dat het een vrouw is, want dat kan je niet zien, dat we die gaan arresteren. En dan zitten jullie dus nog in die pedagogische fase, dat zal alleen nog worden aangesproken. Um, maar komt het wel tot arresteren? Of blijft het daar een beetje bij? Net zoals wat, wat wel te wil? Ja, dat, dat is heel erg de vraag. Uh, er zijn dus inderdaad weinig dragers. Uh, Frankrijk is op zich wel een land dat, uh, dat niet echt van gedoogbeleid is, zoals Nederland uh, nou ja, misschien iets meer in het verleden, maar ja. <laughs> zeker wel was. Dus uh, het is te verwachten dat als in Frankrijk de wet eenmaal geldt, dat, uh, dat die ook echt door de politie gehandhaafd zal worden. Het kan niet zo zijn uh, in Frankrijk dat, dat er een politiechef zoiets zegt als welte. Dat... <laughs> Nee, nee. In Frankrijk. Frankrijk is een stuk hiërarchischer georganiseerd dan Nederland in veel ja. opzichten. Ja. Dus uh, iemand die echt uh, ja die de wet gewoon, een, een hoge uh, ambtenaar die de wet overtreedt, die dat aankondigt, die mag voor zijn baan vrezen. Ja. Maar goed, en dan dus over een paar maanden dan, uh, uh, ja, dan worden ze dus echt aangehouden. En wat krijg je dan? Een boete over gevangenisstraf? Ja, dan, uh, dan krijg je in het begin uh, een boete. Uh, de draagster, uh, la, laten we er dan ook van uitgaan dat het een vrouw is, uh, krijgt een boete van 150. Euro. Ja. En uh, de boete is nog een stuk hoger voor, uh, laten we er dan van uitgaan dat het mannen zijn die de vrouw ertoe dwingen om de boerka te dragen. Ja. Uh, als de vrouw minderjarig is, dan, uh, dan kan de boete oplopen tot 60.000 euro voor de man. Ja. En uh, als de, bij meerderjarigheid is het 30.000 euro. En er worden okay. ook uh, een soort cursussen gegeven voor goed burgerschap. Uh, dat is dan voor de draagsters. Maar Dat is allemaal heel leuk bedacht. Maar hoe ga je in godsnaam bewijzen dat iemand je dwingt tot het dragen van een boerka? Ja, dat zal inderdaad erg lastig worden. Dat, ja. Uh, ja, dat is een goede vraag. Hm. Nou is er trouwens, uh, even tot slot, al wel een veroordeling geweest... omdat iemand uh, een boerka aan had in de auto. Ja, ja, klopt. Uh, voordat de wet eigenlijk inging, uh, in april was dat vorig jaar... toen is er iemand aangehouden, toen, toen de discussies allemaal in het uh, debat gevoerd werden... toen is er iemand op de bon geslingerd omdat ze met een uh, boerka in de auto reed... En ze heeft zich daar heel erg tegen verzet. Er was toen dus ook nog geen verbod. En uh, de politie heeft haar uiteindelijk gelijk gegeven. Zij zei, ik heb helemaal, ze is zeg maar veroordeeld tot 22 euro boete. Om even een vergelijk te maken, dat is ook de boete als je op je fiets, wat nou wel eens is overkomen, door oranje rijdt. Yes. Ze heeft dus een boete gekregen van 22 euro. Ze heeft die aangevochten, want ze zou dat, die boete hebben gekregen wegens uh, verminderde uh, zicht. Maar ze zei: ik heb helemaal geen verminderd zicht met mijn boerka. Ze heeft dat kunnen bewijzen. En die boete is, in, uh, is vorige maand kwijtgescholden. Dus uh, de rechter heeft haar in gelijk gesteld. Goed, nou ja, we gaan uh, kijken hoe dat dan uh, allemaal hier gaat. Ja. Bij ons is die wet er nog niet eens doorheen. Dus dat moet eerst nog ja. eventjes gebeuren. Olivier van Beemel vanuit Parijs, dankjewel. Ja, dank. Radio 1. Het NOS Journaal. Met Rudy Verg.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 Het vuur woedt nog steeds, de politie laat de gebouwen gecontroleerd uitbranden. Nederland lijkt nauwelijks betrokken te zijn bij de affaire van de Duitse dioxine-eieren. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit zijn de eieren hier onder meer verwerkt in producten voor de levensmiddelenindustrie. Er is geen gevaar voor de volksgezondheid, omdat het om maar heel weinig eieren gaat die in een sterke verdunning zijn verwerkt.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 Iedere avond bellen we in BNN Today met een Nederlander die in het buitenland is gaan wonen. Vanavond Ivo Evers, die woont in Suriname en daar krijgen ze ineens allemaal vrije dagen erbij. Ivo, goedenavond. Goedenavond. Ja, waarom is dat? Uh, nou, de president is eigenlijk op zoek naar populariteit. Hij is in augustus gekozen. Boutersen? Als president ja. van Suriname. Ja, deze mm -hmm. Boutersen. Die kennen wij in Nederland natuurlijk uh, als, als koepleger. Ja. Vooral. Um, Goed, hij is in augustus president geworden. Uh, sindsdien heeft hij drie Vrije Dagen ingesteld, nationale Vrije Dagen, waarop iedereen vrij is. Um, en de vierde is waarschijnlijk op komst, tenminste dat denken veel Surinamers. Dat is namelijk zijn eigen Vrije Dag, de Militaire coup van 1980 en dat is op 25 februari. Um, dus hij ja. staat in Suriname vooral bekend als de Vrije Dagen president in plaats van de Boeman zoals wij hem in Nederland kennen. Ja, en is gewoon een beetje charme-offensief dus van hem. Slim, ja. Ik neem aan dat al die Surinamers daar heel erg blij mee zijn. Nou, uh, dat valt dan mee. In eerste instantie natuurlijk wel. En de groepen die een vrije dag krijgen, uh, die zijn er blij mee. Maar ziekenhuizen bijvoorbeeld hebben er grote problemen mee. Um, want ze worden heel kort van tevoren aangekondigd. Uh, het offerfeest voor de moslims bijvoorbeeld werd drie dagen van tevoren op een zaterdagmiddag aangekondigd. Ja. Nou, op dinsdag was het een vrije dag. Stel je moet um, onder het mes... En die hebt je daar emotioneel op voorbereid, dan komt dat natuurlijk heel slecht uit. Uh, dan zijn er ook nog de ondernemers. Uh, november, december zijn de drukste maanden voor hen in het jaar. En ineens moeten zij de hele planning overhoop gooien. Dus het heeft nogal wat voeten in de aarde. <laughs> ja, ja, want dat wordt kennelijk pas heel kort van tevoren aangekondigd. En nou ja, mensen lopen allemaal inkomsten mis of dat soort dingen lopen in de soep. Ja. ja. Um, en, en wat zijn we dan voor, voor offerfeest zei je? En wat nog meer voor vrijdagen? Ja, Suriname kent heel veel verschillende culturen en religies. Mm -hmm. um, en iedereen wil natuurlijk zijn eigen vrije dag hebben. Um, de, de, degenen die nu zijn ingesteld, dat zijn uh, Marondag, dat is vooral voor de binnenlandbewoners, Ditali, mm -hmm. uh, dat is het licht, lichtfeest voor de Hindoestanen en het Offerfeest. Uh, de islamieten hebben al een, uh, een vrije dag, maar deze is er dus bijgekomen voor hun. Yeah. Oké, okay, en even tot slot, wat, wat zegt Bouten ze dan? Uh, want het is natuurlijk zijn cadeautje aan de bevolking. Dan is de bevolking daar helemaal niet zo heel blij mee. Tenminste, sommige ondernemers niet En in het ziekenhuis. Heeft hij daar nog iets op gezegd? Nee, nou, de, de vicepresident heeft eigenlijk gezegd... Uh, mensen moeten zeuren. Um, wij bepalen wat de vrije dag wordt. En uh, daar moeten vooral de ondernemers zich maar op aanpassen. En uh, iedereen is gewoon lekker vrij. <lacht> en kijk maar wat je doet. Ja, Dat ja. is een beetje de... de Mening van de regering. Goed, het charme-offensief dus van Pautus. Dankjewel Ivo Evers ja. vanuit Suriname. Oké, okay, graag gedaan. BNN Today. Ja, gaan we van Suriname naar België. Um, daar zijn ze natuurlijk uh, aan het proberen een regering te vormen. Al 206 dagen lang. En het wil niet zo heel erg lukken. Nu is dan bijna het moment van de waarheid aangebroken. Um, vanavond moet er eigenlijk bekend worden of het nou lukt. Of het nou doorgaat met die onderhandelingen of die regering ernaar nou komt. En Lucas de Vos die is politiek verslaggever van de VRT. Die weet er meer van. Lucas, goedenavond. Goedenavond. Zijn ze er al uit, de partijen? ze zijn er helemaal niet uit en we staan eigenlijk op de rand van de mislukking denk ik een paar partijen hebben als het ware de stekker uit de onderhandelingen getrokken er is hardop gezegd door met name de christen -democraten, de Vlaamse Christendemocraten, dat ze eerst wijzigingen aan de tekst willen van de bemiddelaar, dat was meneer Van der Anotte. en ja, als je dat eerst wil gaan doen terwijl eigenlijk het voorstel was van is het een goede basis om te onderhandelen zonder dat je aan die tekst iets moet wijzigen? en nu wil je toch eerst veranderingen dan gaat het helemaal niet meer en dat is gebleken in het programma wat we vanavond hebben uitgezonden hier op de VRT. De Vlaamse socialisten hebben heel duidelijk gezegd... er zijn partijen die bang zijn van hun eigen schaduw. En dit is eigenlijk het einde van echte onderhandelingen. De laatste partij die nu gesproken heeft... dat zijn de Vlaamse socialisten die hebben net gedaan het vergaderen. Dat was eigenlijk de formateur die daar in spee, die daarin zat. Dat was Elio Di Rupo. Mm. En de partij heeft nog opgeroepen om zo snel mogelijk met onderhandelingen te beginnen... en zo snel mogelijk een regering te vormen. Maar ik vrees dat het een beetje fluit in het donker wordt. Die ken ik niet. Fluiten in het donker. Is dat Belgisch? Ja, fluizen in het donker betekent... Uh, je bent zo bang van je eigen schaduw... dat je niks meer durft te doen. En ah. dat het eigenlijk een soort bescherming is... zonder dat je een echte bescherming hebt. Ah, goed. Oké. Okay. Maar dit, dit, je begon, geloof ik, je verhaal met... Uh, dit ziet er niet goed uit. Dit, dit... Het ziet er heel slecht uit zo. Het ziet er heel slecht uh, uit, ja. Ja, de bemiddelaar meneer Van der Lotte... heeft uh, net laten weten dat hij vandaag... geen commentaar meer zal geven. Je weet dat het eigenlijk afging van twee grote partijen. Aan de ene kant de Franstalige Socialisten want dat waren de grote winnaars in het Franstalige landsgedeelte, mm -hmm. met name dan in Wallonië. Aan de andere kant de NVA, de democratisch-nationalisten zeg maar, van Bart De Wever, die in Vlaanderen de grootste partij geworden waren. En die twee moesten eigenlijk een compromis vinden. Nu de NVA heeft gewacht tot de Christen-Democraten. De kastanjes uit het vuur hebben gehaald. En uh, daar is gebleken dat uh, zij konden zeggen van ja kijk, wij wachten eerst nog om te zien hoe de partijen reageren. En als blijkt dat er geen compromis mogelijk is, ja dan doen wij ook niet verder. Want hebben we hebben ook grote bedenkingen bij wat er ja. in die tekst staat. En dat is wat er gebeurd is uiteindelijk. Maar Lucas de Vos, wat dan? Is de vraag. Wat, ah, wat, wat, wat kunnen jullie daar nog? Nou, dat is, een goede, dat is een goede opmerking. Ik weet het zelf niet. Morgen waarschijnlijk zal Van der Lennotten zijn standpunt toelichten. Ik vermoed, maar wat ik nu doe is, is, is ook even koffie te kijken hoor. Maar ik vermoed dat hij naar de koning zal gaan om zijn opdracht terug te geven. Het kan ook zijn dat er eerst nog een beetje gepalaverd wordt... en dat men tegen het einde van de week pas aan de koning zegt van ja, dit gaat niet door. En dat betekent dat er nieuwe verkiezingen zullen komen 40 dagen na de ontbinding van het parlement. Dat zou dan waarschijnlijk begin maart moeten zijn. Ja, en dan komt, daar weer, precies, zieken... het, dan komt daar weer precies hetzelfde uit als nu. Uh, ja, en dan, dan begint het weer opnieuw. Ja, dat hangt een beetje af van de reactie van de, de burger en van de man in de straat natuurlijk. Ja. Nou, ik heb niet het gevoel dat die man in de straat het erg aan zijn hart laat komen. Uh, nee, heeft ik, heb, van, ik, heb, jou... ik heb zelfs het idee dat wij in Nederland ons meer zorgen maken om jullie dan <laughs> jullie om jezelf. Wel, ik vrees dat dat inderdaad een beetje het geval is. Uh, als ik het oneerbiedig zeg, is dat een beetje een nationale sport bij ons, langdurige onderhandelingen. Ja. Uh, er is een regering geweest van uh, Verhofstadt 3, dacht ik, die ook 190 dagen heeft geduurd voor die er kwam. Uh, we zijn het gewend, maar eigenlijk zijn we gewend van, van drie, vier jaar al zonder een echte regering dus te zitten. zijn we allemaal overgangsregeringen of, of, of aardnemende regeringen van lopende zaken. Uh, de vraag is alleen, nemen de internationale organisaties en de internationale wereld dat nog? En uh, dat is het enige waar ja, de elite bang voor is en de politieke partijen bang voor zijn. Maar de man in de staat, ja, die zegt dat er geen nieuwe belastingen komen, geen nieuwe wet, wetgevende initiatieven komen. En die is daar niet ontevreden mee, heb ik het gevoel. Nee, en, die, en die ziet dat uh, voor de rest de economie gewoon doordraait. Dus die denkt, nou, nah, zal wel. Ja. Ja, en het vervelende is misschien dat daardoor de afkeer van de politiek nog groter kan worden, met alle mogelijke gevolgen van dien. We hebben nu wel gezien dat een extreme partij, zoals het Vlaams Belang, eh, volledig is afgekalfd, onder meer door interne strijd, maar ook door het zeer handige optreden van N-VA-voorzitter Bart de Wever. Mm -hmm. eh, de vraag is nu of als... Er zijn twee mogelijkheden. Hè. Ofwel zegt die kiezer van, ze kunnen het ook niet, en ze keren terug naar de traditionele partij bij de nieuwe verkiezingen, wat in Nederland min of meer gebeurd is. Ja. Maar ze kunnen ook zeggen van, ja, uh, we gaan die traditionele Partijen maar eens helemaal buitenspel zetten... ...en laten we dan maar de sterkste partijen nog versterken... ...waardoor je niet met zeven rond de tafel moet gaan zitten... ...maar misschien maar met vier of met vijf... ...en dan zal het misschien wel lukken. Nu, nog eens, dat is alleen in het geval van verkiezingen... ...het kan ook zijn dat men een soort noodregering opzet... ...al was het maar om uh, een paar maanden door te komen... ...en te zien of dan de geesten een beetje zullen afgekoeld zijn... ...en dat men dan toch een soort compromis vindt... ...maar ja, dat is nu één keer het Belgisch politieke leven... ...het is heel moeilijk om uh, drie gewesten, zes regeringen, uh, twee gemeensch vier gemeenschappen... En nog een paar andere dingetjes, uh, commissies. Ik zeg maar wat, de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie in Brussel bijvoorbeeld. Om die allemaal samen te brengen en die op één lijn te krijgen. Denk je daarover om te emigreren naar Nederland? Oh nee, dit nee? is een veel te leuk anarchistisch <lacht> land om, uh, om dingen mee te maken. Maar. Uh, had Extreem Rechts nu natuurlijk hier gewonnen, dan had ik wel overwogen om mijn asielaanvraag in te dienen. Maar zoals het nu gaat, dit is veel te boeiend om, om, om te emigreren. Ik zou helemaal niet willen leven in een land waar uh, andere populisten de dienst uitmaken. Dus ik, ik ken mijn eigen populisten. Dat is misschien het handigste om <lacht> met hem om te gaan. Ja, goed. Nou, Lucas De Vos van de VRT. Ik vermoed zo dat we jou de komende dagen, weken, maanden, jaren nog wel vaker zullen horen. Dank, u ik... sterkte, succes. Hou vol. Komt goed. op een dag. Ja, prettige nacht. Da.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 nou ja, welke theorie het ook is, het blijft een heel raar verhaal. Every you take. Ik heb de afgelopen uh, feestdagen rond de 1000 euro gepind. Nou, ik denk uh, zo om de bij 200 euro. Ongeveer 600 euro zou het zijn. Ik uh, hou wel shoppen. Ja, crisis of geen crisis. De afgelopen kerstperiode hadden we weer massaal een gat in onze hand. 11,1 miljoen keer ging er een pasje door de gleuf En, die werden, en werden die vier cijfers ingetoetst. Dat is een record aan pintransacties. En um, sinds de oprichting van PIN 20 jaar geleden... is het voor het eerst in één jaar tijd meer dan... 2 miljard keer met de PIN pas betaald. Nog wel, want volgend jaar dan is het over en uit voor PIN. En de man daarachter is Piet Mallekote, directeur van het bedrijf Curance, Zeg ik het goed? Ja, ja. Curance, ja yes. Curance, gewoon. Ja. Uh, en de Currence is dan weer de eigenaar van dat Hollandse PIN. Goedenavond. Goedenavond. Piet Mallekote. Wat een, een grappige naam heeft u. Ja, ja. <laughs> Komt niet vaak voor. Nee, nee. Um, hoe vaak krijgt u de, de, de fantastische vragen... en wat is dan uw PIN... Als directeur nou, van de uh, Ik krijg die vraag nooit en ik hou hem ook altijd heel goed uh, geheim. Heeft u al dezelfde pin van twintig jaar geleden? We beginnen het begin altijd dezelfde pin geholpen. U was er natuurlijk als een van de eerste bij, neem ik ja, aan. Zeker. Ja, zeker. Ja. Ja, dat lijkt me wel. Um, uh, in, in 1 januari 2012 bestaat PIN niet meer. Nee, wat, klopt wat betekent niet, dat klopt niet het merk, PIN, maar wel de functionaliteit. En dat hangt samen met uh, het feit dat we in uh, Nederland... overigens dus ook in andere landen in Europa overgaan uh, naar een nieuwe techniek. We gaan de, de chip op de pas gebruiken in plaats van de uh, magneetstrip. En dat betekent voor de consument dat hij niet langer... Uh, de pas door die gleuf moet halen. Maar dat hij als het ware de pas in, in, een, uh, in een gleuf moet, moet steken. De gleuf die, die ook in die automaat zit. Dat is nu al heel en, vaak zo. Hè? En een dat beetje... is nu al vaak zo. Ja. En uh, dat gaan we, dat kan het overigens op, op heel veel plaatsen al, uh, al proberen. Dan doe je echt, uh, je moet het niet verwarren met de chipknip. Uh, maar je kan gewoon dan ook pinnen. Je moet ook een pincode intypen. Uh, dezelfde pincode overigens. En uh, ja, ja je, moet dat, je kan het gewoon proberen. Uh, het werkt al. Uh, maar de de het enige van... wat verdwijnt is het merk. Op mijn ja. pinpas staat zo'n klein blauw dingetje, ja. logo met pin, en dat op. verdwijnt. Dat verdwijnt. enige. En we gaan dan pinnen met wat voorop de pas staat, uh, het merk Maestro. Daar zijn als consument overigens weinig van merken. Het blijft het gewoon doen. Hmm. Alleen de onderliggende afspraken die zijn uh, niet meer Nederlands... maar die zijn uh, Europees of wereldwijd. En dat heeft voordelen voor uh, ondernemers, maar ook voor, uh, voor consumenten. Namelijk? Wat merk ik ervan persoonlijk? Nou, je kan uh, uh, in elk land uh, met dat logo... Kan je, kan je pinnen, dat is eigenlijk ook nu al zo, maar doordat een meer Europees bereik krijgt, wordt dat, wordt dat belangrijk. Hoef ik niet meer te betalen in het buitenland, dat zou mooi zijn. Ja, nee, dat, dat is zo, ja. Ja, wordt dat afgeschaft? Het betalen voor, uh, voor het pinnen? Ja, als ik, als ik geld uit de muur trek in ja, Duitsland, moet ik nee, betalen. In, in, uh, in een hoop landen is dat inderdaad uh, niet zo. De bedoeling van ik de Europese de betaalmarkt landen. die we gaan krijgen in Europa... is dat het uh, betalen in uh, andere landen van Europa door Nederland... net zo makkelijk gebeurt als in Nederland zelf. Ja. En dat betekent dat we opschalen naar Europese producten. Ik, u bent hier nu toch, en u bent de directeur van PIN. En dan wil ik het ook even hebben over de introductie van PIN. Want dat weten we allemaal nog goed, dat was me toch wat, 20 ja, jaar geleden. Ja. Um, wij hebben um, de man gevonden die de allereerste PIN-automaat installeerde in Nederland. En dat was bij een benzinestation in Hoofddorp. Dat is meneer Jan Keijzer, die is inmiddels gepensioneerd en die weet het nog goed. Het klinkt erg groot, maar het was eigenlijk een, een, een vrij uh, uh, kleine gebeurtenis. Er werd een apparaat geplaatst en er was een handleiding bij en het ging van start. De eerste paar keren dat het apparaat in gebruik was, moest ook de medewerker van het benzinestation daar natuurlijk aan wennen. en Toen hebben we daar samen naar gekeken en ook mensen geholpen in het begin. Het duurde ook een hele tijd voordat het door alle klanten werd geaccepteerd. Ja, ik las, het duurde heel lang voordat het geaccepteerd werd. Ik las laatst dat er van tevoren een onderzoek is gedaan... en dat 90% van de Nederlanders zei... met een pin betalen, met een kaartje, met een kastje. Nou echt niet, dat, dat hoeft van mij niet. En toch gingen u, ging u ermee door. Ja, dat, het, het kenmerk is dat het consumentengedrag eigenlijk heel, heel langzaam wijzigt. Het eerste jaar hadden we 16 miljoen transacties. En dat heeft... Twaalf jaar geduurd voordat we 1 miljard transacties hebben. Nu zitten we meer dan, uh, meer dan op, uh, op 2 miljard uh, transacties. Maar kregen we dat toen wel eens te horen van mensen? Van, uh, wat, wat voor bezwaren ze hadden? Nou ja, men had natuurlijk ook al wat ervaring met uh, het pinnen uit de muren. Het flappen tappen. dat uh, was de enige jaren daarvoor was dat uh, in gang gezet. En uh, dat betekende voor de consument dat hij eigenlijk spelenderwijs, om het zo maar te zeggen, mee. Uh, in aanraking kwam dat in de, in de rij staan voor, voor de balie van, van de postkantoor of de bank elke zaterdag of door de week, dat was ook geen feest. Ja. Dus het ging ineens een stuk sneller. Daarmee werd men er steeds meer aan gewend. En het Kreeg met name een vlucht toen ook uh, uh, Albert Heijn mee begon. Uh, en, uh, en ook de, de benzinemaatschappijen mee begonnen. Toen kreeg het echt een vlucht. Toen gingen ook andere ondernemers gingen, uh, die partijen volgen. Ja, en ja. kwam het steeds meer. Men zag ook de voordelen ervan. Ja, want u heeft het nu natuurlijk over dan pinnen bij een bedrijf. Zoals bij de Albert Heijn. Um, een paar jaar daarvoor begon al toen al het flappen, tappen uit de muur. Ja. Maar dat kan ik me nog wel heel goed herinneren. Dat ik dacht: Nou, dat is bizar. Dan sta je midden op straat. Iedereen weet dat jij daar geld staat te trekken, want die kan, die kan niet iets anders aan het doen zijn. Um, heeft u nooit gedacht, u heeft er natuurlijk gedachten over gehad van ja, dit gaat niet werken. is het wel te ja, gevaarlijk. Toen, toen, was wel, toen was ook de criminaliteit uh, nog wel ietsje minder dan we de laatste jaren hebben, hebben gezien. Uh, ook toen werd al een nadrukkelijk uh, melding gemaakt van uh, en de, uh, de consumenten op patent gemaakt om vooral de pin geheim te houden. Uh, wat op zich uh, in het begin helemaal niet zo vanzelfsprekend was. Um, uh, want dan had soms de, de pincode op de pas geplakt. Nou, dat heeft <lacht> <natuurlijk>, dus <lacht> ja. Daar zijn ook allerlei voorlichtingscampagnes gegeven. En die bewustwording is buitengewoon uh, uh, groot geworden. Ja. Um, nee, maar uh, uh, weet je, alleen al het, het feit dat je daar... Dat je, kijk, als je bij een bank in de rij staat, kan je nog geld komen brengen... of je geld uh, omwisselen, ja. of uh, nou ja, allerlei opties. Misschien wil je alleen een kletsplaatje maken. Maar als je bij zo'n pinautomaat staat, ja... Het enige wat je kan doen is geld uit de muur halen. En ik kan me zo voorstellen dat daar we wel eens over nagedacht van ja. kan dat wel in zo'n samenleving? Ja. ja, nee, en wat je ook hebt gemerkt is dat um, gaandeweg um, daar is steeds meer rekening mee is gehouden. dat de, die geldautomaten zijn geplaatst op echt op zichtbare locaties en niet in donkere hoeken en uh, open ruimtes. En uh, ja, dat heeft zeker geholpen. Uh, ja. Um, nou is er een uh, uh, onveilig gevoel misschien, maar uh, sinds een paar jaar kan het ook echt onveilig zijn, want je pasje kan geskimd worden. In Lelystad zijn vier mannen aangehouden die ervan worden verdacht pinpasfraude te hebben gepleegd. In Amsterdam zijn elf Roemenen opgepakt die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan pinpasfraude. Vorig jaar zijn 32.000 bankpasjes geskimd, bankenleden 36 miljoen euro schade. De schade door skimmen blijft toenemen. Wanneer wordt het nou veilig, meneer Mannenkotten? Ja, ehm... Het, uh, ik moet zeggen dat uh, we hebben ons best heel veel zorgen gemaakt over, uh, over dat, uh, dat skimmen en uh, over in, in relatieve zin is dat nog allemaal heel erg beperkt gebleven, maar door een goede samenwerking met uh, de detailhandel en, en de consumentenorganisaties is, is het zo dat we in 2010 uh, dat, dat skimmen aanzienlijk naar beneden hebben gekregen. Uh, is zeker... Maar wordt het ooit helemaal veilig? Ja, nou de, de stap is eigenlijk dat als we naar de, naar de chip gaan... Uh, dat dan, uh, wij voorzien dat het skimmen in ieder geval is afgelopen. Want, uh, daar, en dat we... is vanaf, vorig, volgend dat jaar, vanaf volgend jaar, 1 januari. Is... Maar ja, zo'n chip wordt natuurlijk binnen de kortste keren gekraakt. Kijk naar de OV-chip. Ja, maar goed, dit zijn heel de hele sterke chips uh, die we in Nederland <laughs> hebben. We hebben ook een, een systeem uh, wat, uh, wat op sommige punten wer anders werkt dan in andere landen met, uh, met een hoge beveiliging. Ja, ik zeg ook nooit nooit, maar voorlopig is dat uh, in Europa nog niet gebeurd. Uh, en je moet blijven investeren in beveiliging. Dat zullen we ook blijven doen uh, met de banken. Ja. Goed, Piet Malakoto van PIN. Waar bent u dan straks van als dat niet meer bestaat? Nou, Currens blijft uh, bestaan blijft Blijf als organisatie. De ja. Goed, gelukkig. Ja. Dank u wel. Dank u wel. Today's Talk. Waar gaat het vandaag over? Bij de kapper. Rob in Zwolle, goedenavond. Dag Willemijn. verbod? Welte? Nee? Waar gaat het over? Ik hoorde vanmorgen een berichtje over dat Haag groeit door bij kaalheid. En waar praat je dan in de kapselen over als je wat mannen <laughs> in de zaak hebt... die niet zo dik behaat zijn? Ja. Aan die... de Universiteit van Pennsylvania, en dan ga ik mijn verhaal even voortzetten. Ja. <laughs> zijn Amerikaanse onderzoekers erin geslaagd om... Um, de oorzaak uh, te hebben gevonden bij, uh, de, de, de, van kaalheid bij mannen. En die nee. haarzakjes, waar um, die haren normaal uitgroeien... die blijken nog, als het lijkt dat ze kaal zijn... nog microscopisch kleine haren te produceren. Die kunt ze met het oog niet zien, vandaar microscopisch. Ja, Ben, ben jij kaal, Rob? Het begint wel een beetje, ja. Ja. ja. Nou moet ik je wel vertellen dat vroegtijdige kaalheid... voor je 25e bevind, begint, nee. en dat be gebeurde bij mij... Die is erfelijk bepaald. Na een bevalling kan het gebeuren bijwerking van vitamines. Ik heb het voorbereid, zoals je doet. ik wil ook nog iets eigenlijk... We kunnen nog wel even doorgaan, maar ik ben bang daar maar 2,5 minuten onderaan. Ja, ik wou nog iets aan Cordé vragen, die hangt er ook nog. Cordé uit Tilburg, hi. Ben jij kaal? Nee, nee, absoluut niet. Absoluut niet. Ik ben niet zo behaagd als veel mannen. Gelukkig niet, maar op mijn hoofd staat alles. En waar ging het bij jou een beetje over vandaag? Ja, nou ja, het Boerka-verhaal uh, natuurlijk, dat, dat hebben we wel aardig meegekregen. En dan gaat het om, wat, wat, wat vindt daar het publiek van natuurlijk? En uh, bij mij komen te veel Boerka's, of eigenlijk geen. Want uh, daar uh, mogen wij niet onderkomen, om het zo maar te vertellen. Ik heb wel ooit eens een keer in de Verenigde Emiraten gewerkt. En daar, daar had ik wel een andere ervaring. Daar ging het daar anders mee om als hier. Hier mag je niks zien en, en uh, daar mag je er niet eens over praten blijkbaar. Maar mm -hmm. in de Verenigde Emiraten, daar is men echt gesluierd. En als je dan in ons vak daar terechtkomt met, met een missie... Dan, uh, dan gaan die dingen wel af. En hoe was, dat, hoe was dat dan? Waren die vrouwen heel erg uh, een beetje verlegen dan? Want helemaal niet? Nou, ik, ik ben daar echt geschrokken, Willemijn. Uh, ik, ik was daar ingehuurd voor, voor die trouwerij en ja. voor de bruid. En niet alleen voor het haar, maar ook voor de make-up en ook voor de kleding. En ik had van een hele bekende ontwerper uit, uh, uit Parijs... had ik een twaalftal jurken bij. En een van de jurken zou het moeten worden. Dus die moet je dan ook aandoen. Dat moet je stylen, dat moet je dan ook voor maken als dat nodig is. Dus mm. je ziet iemand dus ook zonder kleding. En ik dacht altijd van, nou... Uh, nou, dart, voor zover dat ik er over nagedacht had, van wat krijg ik te zien als al die gewaarden afgaan. En, en, en? Ik zag gewoon hele mooie, strakke lichamen, waar, uh, waar af en toe ook al iemand uh, zijn werk aan besteed had uh, van uh, correcties, zeg maar. Ah, En dat aha. had ik dus niet verwacht. Cordelia Tilburg, Rob Goed, uit he? Zwolle, dank. En uh, ja, spreek ja, ik spreek jullie heel snel weer. We hebben een heel snel onderwerp. Hoi, hoi. Ja, Dag. Ja, dag. <laughs> Daarmee is het einde aangekomen van Beginnings Today. We zijn er morgen weer, zometeen langs alleen met Arie Robben. Dit is Radio 1.